Good answer.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 ik lijk me zien maar proberen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 Denk uh -huh. Want zij je hier op mijn wereld Zeg me wat je wil Sta er op uit de stijl van Zeg me wat je wil Sta er op uit de stijl Ik neem je mee Neem je mee op reis Neem je mee Naar Rome of Parijs Ik leid misschien wel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 Did you? Get a good feeling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 To complain about My house, wear the clothes.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 But seeing moons revert Rings make mirrors of the earth The sun was just yellow energy It is a living promised land Is exactly. that